Album naar zichzelf noemt om hun eerste tentoonstelling dezelfde naam te geven als hun bureau. Is dan ook een hele goede naam natuurlijk om een tentoonstelling te geven. Het Antwerpse bureau, dat opgericht werd door Bart Hollanders, raakte recent bekend door de Roze Gibrox-Suil, uit het project in de Marschallse in Antwerpen, die door het Bravoure-team onder leiding van de architecte de Vijde Vintailleu in het Belgisch paviljoen op de Biennale van Venetië werd getoond in 2016. Het werk van Eagles of Architecture werd ook getoond in de wonderkamer van de VI-tentoonstelling Maatwerk in Frankfurt. En hun werk wordt ondertussen opgepikt zowel in de architectuurpers als in de reguliere media. Het werk van Eagles valt dus duidelijk op. Het trekt echt aan in zijn speeltijd. Het collectief werkt dan ook het liefst aan projecten die ze interessant vinden, maar waar ze ook plezier in kunnen beleven. En die ingesteldheid straalt ook echt van hun werk af. Het speelsen in hun benadering neemt echter niet weg dat achter elk project een secure zoektocht zit, maar de kern van een ontwerp-opgave. wat ons in die benadering van de Eagles of Architecture zo aantrekt, is die fascinatie voor tekenen, maquettes bouwen, zoeken naar referenties, gaande van Alberti tot Mies van der Rohe. En op vrijdag werken de Eagles naar goede gewoonte niet aan hun eigen projecten, maar hertekenen ze iconische gebouwen uit de architectuurgeschiedenis. In de tentoonstelling Drawing Out toonden ze vorig seizoen hier in de Singel een indrukwekkende hertekening van een gebouw van Mies. En naar aanleiding van het ontwerp een tekenen, dat onderzoek een tekenen, waarmee ze analyseren wat een ontwerp zo krachtig maakt, nodigden wij hen uit om een tentoonstelling te maken. De tentoonstelling die we vandaag openen laat zien hoe de Eagles werken. Zowel in het hertekenen als in hun eigen projecten gaan ze op zoek naar lijnen, figuren, benaderingen, composities die terugkomen en die iets onthullen over de kern van de architectuur. Ze analyseren hun eigen praktijk en houden die voor een verzameling van referenties uit de architectuurgeschiedenis, maar ook uit de alledaagse stedelijke werkelijkheid. Het werd echt een prachtige verzameling van objecten die tegelijk de diepgang, maar ook de humor in het werk tonen. De teksten van Benjamin Egerman brengen de elementen heel mooi aan elkaar. Voor deze opening hebben wij een aantal sprekers uitgenodigd om te reflecteren over het werk van Eagles of Architecture, de zoektocht naar de kern van een ontwerp, het belang van tekeningen en referenties, wat er nog allemaal uitkomt, zullen we zo meteen wel zien. Dus ik geef, uh, ik geef graag het woord aan Vlad UNESCO van de Universiteit Hasselt, Faculteit Architectuur, die de panelleden van vandaag zal voorstellen en die het gesprek in goede banen zal leiden. Vlad, helemaal aan jou. Ja, dank u wel. Ik heb een PowerPoint Wat volgt, is eigenlijk een korte inleiding op de tentoonstelling tegeweid aan het werk van de Eagles of Architecture, um, eigenlijk een paar punten die we misschien verder in het uh, panelgesprek uh, met onze gasten kunnen uh, benaderen. Nu, um, een tentoonstelling inleiden en spreken over een tentoonstelling voordat u het gezien hebt is natuurlijk een netterige uitdaging zou ik kunnen zeggen want elke betoog uh, over een tentoonstelling bepaalt een beetje de blik van de bezoeker. Uh, ik moest denken aan, aan Saul Bellow, uh, een, een, een schrijver die ik uh, heel goed vind en die opent zijn roman, Mr. Sanders Planet, met de woorden. Ik citeer, de intellectuele mens is een verklarende wezen geworden. Hij of zij ligt alles toe, geeft uitleg, vaders aan kinderen, echtgenoten aan echtgenoten, experten aan leken, een mens aan zichzelf, alles wordt verklaard, de oorzaak, de geschiedenis, etc. En dan eindigt Bello met een architecturaal denkbeeld. Uh, ik citeer. De ziel ligt ongelukkig op superstructuren van verklaringen. Een arme vogel die niet weet in welke richting nog te vliegen." Het is zo'n beetje het, denk ik, het gevoel dat je um, um, krijgt als je te veel over een tentoonstelling spreekt voordat je het ziet. Maar laat ons hopen dat niet elke discours over architectuur uh, bedoeld is als een verklarende interpretatie. Wat ik hier graag zou willen doen is eigenlijk een beetje een, uh, de structuur van de tentoonstelling te benaderen en een paar notaties daarover te vertellen. Nu, uh, de tentoonstelling is uh, opgesteld, uh, wordt gestructureerd in vier episodes. Uh, atavisme, de uh, limousine imaginaire, bekleed of onbekleed, onbekleed geometrie. Ze zijn allemaal reflecties van de hand van Benjamin Egermond. Uh, een tekst dat, uh, zoals u straks zult zien, opvallend genereus is ontzettend nauwkeurig en volstrekt inspirerend. Uh, het enige wat mij overblijft is eigenlijk deze inzichten in te leiden en waar uh, aantekeningen te plaatsen. Nu, um, elke episode, dus van atavisten tot naar geometrie is het hier een beetje um, uh, geschetst, uh, elke episode beschrijft niet alleen een historische fase op het parcours van uh, de Igels, maar het is ook een systematische analyse, uh, want het benadrukt eigenlijk de manier van werken, de, de thematiek en de basis van dit Antwerpsbureau. De, um, de eerste aantekening betreft eigenlijk um, de verhouding van de Igels ten opzichte van de geschiedenis met een bepaalde van de architectuur, um, van de, uh, de architecturale en de kunsthistorische context. Voor Bart uh, ja, uh, heeft het omgaan met de geschiedenis een eigen kosmopolitisch parcours, zou ik kunnen zeggen. Want na het halen van zijn diploma in Vlaanderen uh, is Bart gaan studeren, uh, slash werken, bij Pieter Eisenman in New York. Uh, het is in dit context dat uh, zijn voorkeur voor de Amerikaanse avantgarde ontstaat, maar zoals we straks in de analyse zullen zien van Mutjelaar, zonder uh, het Europees achtergrond te vergeten. Uh, Integendeel, deze culturele ankerpunten, met de woorden van uh, Avermante te spreken, drukken niet alleen de intellectuele affiniteiten van de Eagles, maar bepalen eigenlijk hun ontwerpstrategie, als uh, structuurgeschiedenis als ontwerpstrategie. Uh, de voorstelling maakt het duidelijk dat het ontwerp voor de Eagles eigenlijk op een diepgaande uh, historische analyse gefundeerd is. Uh, van Albertis Palazzo Rucellari tot de Colonne van Nice en het minimalisme van Donald Chad. Het onderzoek uh, van Bart de toont een overduidelijke interesse voor heldere, rationalistische vormen, traceerbaar in de rena Renaissance-architectuur of in de modernistische avant-garde. De architect als uh, samensteller uh, van de werkelijkheid is uiteraard uh, um, aangetrokken door serene. Uh, wel overwogen figuren. Um, het is belangrijk te begrijpen toch dat deze uh, transhistorische referenties een, een dubbele functie voor, uh, voor Bart en de Eagles heeft. Het is enerzijds een manier om inspiratie op te doen, afgereden tot nieuwwerk zoals ik zei, maar ook een proces uh, om facetten uit het artistiek verleden in uh, nieuwe ontwerpen uh, op een vernieuwende manier te integreren. Ontwerpen betekent voor Eagles um, een identiteit eigenlijk aan een nieuwe plek geven en um, eigenlijk dat in constante debat met het verleden. Um, de geschiedenis is voor hen geen um, vaste achtergrond zou je kunnen zeggen, maar een gelegenheid eigenlijk ook tot, tot aanpassing, beweging, een verandering van vorm. Dat is wat betreft, uh, het achtergrond. Uh, uh, um, een tweede aantekening zou mens tekenen betekenen kunnen noemen. Um, het betreft eigenlijk de uh, modus operandi die, die de eagles hanteren in het omgaan met het verleden. Uh, tekenen is een manier om een gebouw uh, als een tekst te beschouwen. En zoals de literatuurwetenschappers ons uh, leren, uh, is elke lectuur een manier om bij een tekst lang te blijven stilstaan en bij een tekst uh, een in een tekst uh, te vinden. Het geval van de Palazzo Rucellai is voor de Igles exemplarisch, omdat, um, net zoals een tekst, toont deze Palazzo een zichtbare façade, die niet noodzakelijk met de interne structuur uh, ervan samenvalt. Uh, de leesbare masker van Rucellai is de perfecte tekst, hè? de ideale samenvatting van de op uh, proporties steunende Renaissance-esthetiek. De façade van palazzo is niets anders dan een hoofdstuk architectuurgeschiedenis, zou ik willen zeggen, geschreven in natuursteen. Desalniettemin kunnen de bouwtechnieken, de interne structuur niet vanuit deze gevel afgeleid worden. Het is alsof de interne structuur losstaat, los staat, het menselijk onbewust, van de manifeste leesbare oppervlakte. Nu, deze relatie tussen uh, uh, bekleiding en structuur blijft centraal in de ontwerpen van de eagles, uh, maar verwacht niet zo'n soort van gemakkelijke deconstructie van bekleiding en structuur. Uh, er is eigenlijk ergens een obstinante Vlaamse redelijkheid uh, in Bart Anders, die zelfs na jaren bij Pieter uh, Eisenman zijn spelse deconstructie met een korreltje zout neemt. Uh, Integendeel, uh, de relatie tussen bekleding en structuur is voor Igels een manier om het programma te integreren. Exemplarisch, zoals we zien, is de restauratie van het stadhuis en de uh, bibliotheek van Wurzel. Uh, daarin, de structuur van het gebouw uh, is eigenlijk een historisch bestaande tekst. Hè? Um, en ze worden eigenlijk gebruikt om um, de lambrisering en de blind als drager van het programma want de amplisering langs de gevel dient als boekenkast. Uh, dus polariteiten uh, worden dus niet in een soort retorische spektakel verhoudtwendig, maar worden gebruikt als uh, bouwtechniek uh, met een ergens wetmatige syntaxe. Nu tekenen, um, uh, tekenen is in dit context een belangrijke techniek om de strategie van Engels te begrijpen. Uh, ik moest terugdenken aan uh, een figuur die in de laatste tijd uh, vaak besproken wordt. Ik moest terugdenken aan Dirk Lauwert, die ooit een tekst over uh, tekenkunst schreef. Um, en waar hij Ik tijd exciteren merken is het eerste gebaar van het teken. Merk op. Iconisch bij het werk van de Igels is hoeveel dat hun tekeningen en kleurrijke maquettes oproepen, oproeptekend zijn. Merk op. Ze tonen niet alleen leesbare structuren. Zeker door middel van kleuren, gestes, die een voorstelling aan het menselijke lichaam relateert. Maar zoals Laura dit klaar schrijft, tekeningen worden merktekens. Ik citeer hem, iets tekenen is affirmatief. Het is zoals het merktekenen, brutaal stelen, poneren. Tekenen geeft mens zijn positie aan, ja, kiest mens radicaal. Tekenen geeft iets militairs. Signaal van de aanval, van de eenheid, van het kamp. Tekenen is gelijk, present stellen en afstand poneren. En het is precies deze kracht om inzicht in een gebouw te concentreren die bij de Eagles een eigen signatuur heeft gekregen. Je ziet de grenzen, ruimte en volume worden middels prefab onderdelen aangeduid. De gelaagdheid van de constructie als merkteken poneren, soms subtiel, soms le dope, in elk geval altijd expressief en sculpturaal. Een derde uh, begrip die uh, ik zou voren willen brengen is vakmanschap. Um, vakmans vak vakmanschap is hier een centraal begrip, zeker in het geval van dit uh, huis uh, op Gerardstraat 5. De interventie in deze ruimte is niet alleen exemplarisch. Uh, de kolom op roze gipsplaten, een, een dunne metalen kader, is echter een statement geworden die de Eagles, zoals Bart heeft gezegd, in Venetië hebben tentoongesteld. Um, in een dialoog omtrent dit werk benadrukt Bart Hollande een continuïteit tussen, enerzijds het vakmanschap van de originele 19e eeuwse plafonds, dat je hier kunt zien, of de ornamenten, en anderzijds de nieuwe toevoegingen van Prüfhaat op Platen. Bede, al dus Bart, zijn variaties op vakmanschap. Um, in dit context bieden de ingels mijn sinds toch de gelegenheid om een begrip in te voeren, dat van de prefab als zodanig. Niet prefab als bevoeglijk naamwoord, als adjectief, maar als naamwoord. Laten we dus prefab, zou ik zeggen, noemen alles die de geschiedenis als bestaande ons aanbiedt. Van beelden en kleuren tot onderdelen, materialen en technieken en dan, de structuur en de kunstgeschiedenis is dan een, een, een, een, een kopie van prefabs. Niet alleen geprefabriceerde materialen, maar ook herhaalde motieven overdragen vormen. En in het geval van, die, uh, van deze uh, uh, roze kolom aan het interieur van, uh, van dit Antwerpshuis hebben de eagles met een nieuwe opvatting uh, van wachtmanschap geëxperimenteerd. Er is enerzijds natuurlijk de arts en crafts idee van vakmanschap, die iedereen kent. Hè. Verbonden aan dure en duurzame materialen, handmatig werk en unicaten. Uh, dat soort van ambachtelijkheid. De regels variëren op deze opvatting, want de materialen zijn nog duur, of de interventies kunnen geproduceerd worden. Uh, het vakmanschap van prefabs staat voor precisie en afwerking, zou ik willen zeggen, de exactheid van de gesten die bijvoorbeeld de platen verbindt, uh, uh, aan, aan de plaats een identiteit geeft en aan de ruimte waar ze uh, uh, geplaatst wordt Schoonheid als resultaat van precisie, een precisie als methode van vakmanschap. Het doet me denken aan uh, de woorden van de etnograaf uh, Michael Opitz uh, over de uh, manga-shamanen uh, in Nepal. Hij sprak daarover uh, met de woorden kunst der genauigheid, de kunst der nauwkeurigheid. En ik vind zijn citaat uit uh, de catalogus van het uh, Elko Museum inspirerend. Ik citeer, precisie creëert haar eigen schoonheid. Daarom is de precisie die ik uit uh, etnografieën haal, visuele verbaal en artistieke pra praktijk, en Misschien is dit wat de Eagles willen uh, bewerkstelligen. Misschien is vakmanschap wachtmanschap in onze hoogtechnologische teken um, geen nostalgie voor oude methodes, he, van, van koffiebrouwen tot maken, maar een soort van rustige, aandachtige, nauwkeurige precisie in het werken met prefabs, uh, contrasten creëren, iets laten oud dat op zich niet zal zijn. Net zoals de uh, contrasten die op een adelaar van de 6e eeuw hier in beeld dus, um, ontstaan door de uh, eenvoudige, maar precieze zigzag van de gouden lijnen. Niet zozeer het herhalen van oude technieken, maar vlagmanschap als een manier uh, om te kijken. Een uh, uh, ode aan minerva, de godine van vlagmanschap. De laatste uh, dat ik wil uh, uh, in beeld brengen zijn contrasten. Contrasten tussen oud en nieuw veronderstellen uh, de diepte van verbelding, en ze zijn uh, de voorwaarden van de kunstgeschiedenis. Dat brengt me tot dus het laatste punt die ik ter sprake zou willen brengen. Het Imaginaire Museum van uh, André Malraux als denkbeeld die uh, Benjamin Eggermont in zijn tekst evoceert. Uh, het Imaginaire Museum is uh, een verzameling, eigenlijk een project oh, right, van een verzameling, van, uh, uh, op een opstelling van beelden, waarvoor Malraux kunstwerken uit verschillende tijdperken, continenten en culturen bij uh, uh, Beelden. Um, uh, zoals je het hier in een van de reproductie kunt zien aan ja, het werk. Beelden associëren, het potentieel ervan ontginnen, staat centraal in het werk van Eagles. Eén uh, leuk uh, van hun uh, tentoonstelling is eraan toegewicht. Het doorwerken van het geheugen staat er in centraal. De anamnese, om het een woord van duurtaart te gebruiken, is een werkmethode van de Eagles, want de geschiedenis, zoals je in het begin zei, is voor hen geen vaste verleden punt, maar een horizon van mogelijkheden, van mogelijkheden in het heden. Ik herinner me de obsessie van Bart met de Hunter Green uit de straten van Manhattan, die is hier in het centrum, uh, de kleur die uh, ze daar gebruiken om een werf aan te duiden. Een, een, een kleur die uh, hij extrapoleert en hier in België voor een stalen liers gebruikt. Voor, um, um, andere die, uh, dit is eigenlijk de werking uh, van wat ik prefab zou noemen, in de, als begrip. Ja? En de methode is dat van de recontextualisering, dat is de strategie. In de, in de symbiotiek bijvoorbeeld Heet een symbool, elk teken, die een eenvoudige conventie, een gewoonte, een wet is geworden. Net zoals de kleur rood bij een stop, als het stoppen als je stoppen. is de Hunter Green ook een conventie op de straten van New York. Ze doen hun weg van. Maar een conventie kan geëxtrapoleerd worden en een specifieke gevoel van een plek kan duiden. Een gelaagde structuur opbouwen zoals we zien in het beeld rechts. Uh, de roze gipsplaat is een symbool van vuurbestendigheid, bijvoorbeeld. Het is een, een, een zeer praktische conventie. Um, maar het kan geassocieerd worden, zoals Christopher Gravel zei in een van de vorige publicaties over debels, met de rococo-esthetiek. Nu, um, ik zou dit uh, hoofdstuk uh, toch willen uh, met iemand anders uh, associëren in dit denkbeeldig museum, uh, namelijk met het Nemozine atla, uh, Atlas van de kunsthistoricus Abivardo. Het experiment, ook zo'n experiment met beelden uit de jaren 20, die eigenlijk de inspiratie was van uh, meer bekende figuren zoals het atlas van Richter of uh, Hanna Darbovense uh, cultuurgeschichten. Uh, de muren bij de Eagles, toen dat ik, keer dat ik daar op bezoek was, uh, leken veel op de panelen, op deze panelen uit uh, Warburgs Nemozen. Dat uh, was een kunsthistoricus die ook zo met immense panelen en beelden uh, werkte. En in een van de panelen, bijvoorbeeld hier, wat je hier ziet, toont Waarboek alle mogelijke voorstellingen van planeten, bijvoorbeeld Mars, van antieke god tot een wetenschappelijke representatie als planeet, als graf Zeppelin, de machine die de hemel bemestert. Deze transformaties noemde Warbroek pathosformula's, dat is wel van emotionele formules, voor voorstellingen van motieven die zich doorheen de geschiedenis dynamisch transformeren. Interessant voor het ontwerp bij de Eagles is het zoeken, net zoals bij Warburg, naar discontinuïteiten, naar verschillen, die nieuwe mogelijkheden voor een kleur of voor een vorm uh, aanbieden. En het is op deze manier uh, is de architectuur eigenlijk een kunst uh, van transformaties en transfiguraties. Hè? Uh, een inventie door aanpassing. Een Aanpassing is een belangrijke deugd uh, in het uh, ontwerp uh, en in het leven als je daar, ik, zeker in het leven van een jong bureau. Um, ik verwijs um, eigenlijk naar de nemo, uh, het Nemozine Atlas, ook omdat uh, waar het me denken aan het Palazzo Rucellai. Um, belangrijk voor de egels, zoals jullie het straks in de tentoonstelling zullen zien. Maar het Palazzo Rucellai staat ook centraal op de panelen van Varus atlas, je ziet het hier, en het symboliseert eigenlijk de godin Fortuna, ook aanwijzend op het wapenschild van de familie Ruccella motief Fortuna varieert zoals je in de velden in hier kunt zien: van middeleeuwse wiel tot een vrouw wiens flatterend kleed op de zeilen van een schip lijkt. Hè. Nu, in een brief uh, raadt de humanist uh, Marcillo uh, Ficcio, de koopman Rucellai, hoe met Fortuna om te gaan. Hoe moet je nu uh, met, met de goden eigenlijk omgaan? Hè. En hij schrijft dat de mens zich aan Fortuna moet, wil, moet kunnen aanpassen. Alleen zo, zonder iets te forceren, aandachtig te wachten en, en door um, eigenlijk Fortuna, Fortuna te aanvaarden, kan mens met de goden omgaan. Warburg ziet dit op de façade van het Palazzo? En ik eindig eigenlijk door te durven zeggen dat dit deugd eigenlijk ook voor de eagles van toepassing is. Aandachtig op de Fortuna wachten. Nu, tenslotte, beste Igels. Uh, ja, uh, tijdens uw deskundig uitleg op jullie op bureau uh, zag ik regelmatig foto's van de theatrale Tom Waits. Ik heb ze nog niet goed gezien in de tentoonstelling, maar misschien heb ik nu goed gekeken. En toen moest ik associatief denken aan de, uh, aan de dankwoorden van Tom Waits omdat hij bij zijn ingehuldiging in de Rock'n'Roll Hall of Fame, um, uh, aangezien dat jullie ook een beetje in de uh, Vlaamse architectuur uh, Hall of Fame worden inhuidig. en Tom Waits zegt toen ik citeer, they say I have no hits and I'm difficult to work with. And they say that as if it's a bad thing. Uh, Eindigitat. Dus in een wereld vol witte handen, jet architecten met veel hits, eh? die grote visies aftekenen, is het misschien goed om een echte avant-garde te hebben, een groep met een andere look. Eh? Uh, interessant voor hun kleurrijke verbeelding, veel projecten en uh, vooral voor hun fundamenteel experimentele houding. Bij deze tentoonstelling denk ik dat uh, jullie de positie hebben gegeven. Dank u wel. <laughs> uh, uh, ik zou graag de, de, de, de leer van het samenwisselingsplek willen uitnodigen. Uh, Aschner, Pietje, Benjamin Eggermond, Sophie, Ghanim en Oprah. Dus het enige wat ik wil doen, zoals jullie hebben gezien, zijn zo'n paar keywords, een paar sleutelwoorden die ik naar voren heb gebracht. Eigenlijk eh? uh, okay. is uh, het allemaal gebaseerd op het werk van uh, Benjamin. En misschien is dit een gelegenheid om op een van deze begrippen terug te keren. Iets er nog te vertellen. Dat het vakmanschap gebruikt in mijn tekst. Je hebt dat niet gebruikt inderdaad: Maar Maar ja, als een Ja, het is wel over Maar je hebt dat wel, ik heb nooit. Ja, klopt, omdat wij uh, met Maarschalk-Geraas staat vijf. En dat kwam ook los in dat interview met uh, Jan en Christophe. Dat op een zeker moment waar wij het soort van. Uh, met die zeer standaard materiaal, gyroplaten en aluminium-L-profielen. en um, die een soort van gesprek aangaan met de bestaande woning. en de bestaande woning bestaat wel uit modules. en een soort van, uh, een soort van detaillering die toch wel belangrijk is in die woning. En dan op een zeker moment zagen wij wel dat we eigenlijk met de goedkopere een soort van L-profielen in Gibrok ongeveer op dezelfde soort van uh, detaillering of wereld uh, aan het werken waren, dat wij uh, ja, heel fijn vonden op dat moment. Dus er ziet zo uh, ja. die fijnheid van wat je ook ziet met de kolom, die L-profielen, die maat van Gibrok platen die gewoon uh, doorzitten en die detaillering in plaats van daar af te strijken met plasters. Uh, gewoon met profielen te doen, kreeg hij wel ineens een enorme schoonheid in detail die wij vonden in uh, die bestaande woonten Ja, Stop. ja okay. um, Je had het heel erg ook over uh, referenties, vooral van historische referenties en met Tom avondmaten die noemen dat inderdaad die ankerpunten en ik weet niet waartoe jij daar tegenover staat, maar die ankerpunten, um, zoals ik kijk naar jullie werk, maar eigenlijk ook nog naar andere um, bureaus van jullie um, omvang, generatie, om ze niet helemaal vast te zetten, um, denk ik dat dat inderdaad architectuur-historische referenties kunnen zijn, maar ook um, kunst-historische referenties en ook hedendaagse kunst, dus dat, dat eigenlijk. En tegelijkertijd de ambachtelijke um, kan er, kan, is voor mij ook, als ik het lees, een soort van referentiekader waarin je ook uh, werkt. En ik weet niet of dat klopt, maar dat je eigenlijk zo'n wal uh, maakt met al die associaties, al die beelden. Op een gegeven moment van ook zo het geheugen, het bewuste geheugen, maar misschien ook het, onder, het onbewuste geheugen. Dan denk ik even aan reizen. Um, en ik vraag me dan af als ontwerper hoe ga je dan om met die strategie is dan zitten die, die beelden hangen aan in je hoofd tegelijkertijd is het tekenen dan een strategie om die dingen te, te analyseren om, of om die te, te synthetiseren of zijn dat twee totaal verschillende werelden dat tekenen en, en die referenties die heel breed staan ja ik, ik denk dat tekenen vooral is een soort van uh, uh, ik denk dat dat vooral voorkomt uit de manier ik heb ook les en dat er toch uh, Waar ik het gevoel had dat de architectuur soms heel in wordt. En uh, dat ik bij, de, bij, bij mijn eerste werk bij Pieter Huisen het gevoel had dat dat heel open was. Hij kende eigenlijk uh, heel veel. Ja, heel veel eigenlijk. En het was die soort van vrijheid ineens, van die kennis die hij had, uh, dat hij een enorme vrijheid ook gaf in het ontwerpen. En dat vond ik wel zeer... Uh, fascinerend, en ik had dat nog nooit zo uh, bekeken, dat uh, kennis opbouwen, dat dat eigenlijk een vrijheid genereert en niet een soort van engheid uh, genereert. En uh, ook altijd het gesprek dat, dat ik met studenten heb, uh, dat mensen, als ze jong zijn, dat die zelfs niet naar de bieb willen gaan, omdat ze dan schrik hebben, uh, dat, uh, dat ze geblokkeerd worden of dat ze een, een soort van eind mee kunnen liggen. Terwijl ik denk dat het niet tegenovergestelde is, dat je heel veel kennis moet hebben om dat uit te liggen. En dat is altijd een, een gevecht met studenten, dat ik altijd aanga. Ik denk dat je heel veel moet lezen en heel veel in de bib moet zitten en heel veel uh, architectuur moet zien. Dan, het, dan heb je ineens een zekere vrijheid. En dat tekenen is eigenlijk een extreme manier om die vrijheid op te zoeken. Om dingen te begrijpen die, uh, zoals bij Mies de conventional te hertekenen: dat je ziet de zekere schoonheid in het ontwerp in zijn volle soort van uh, ja, kunde van Mies dat hij nooit heeft getekend, wat dat wij niet snapten. Uh, het is een groot gebouw, met de enige tekening dat je vindt zijn eigenlijk façades in een stuk detail. Uh, en je ziet nooit het plafond, dus wij hebben het plafond beginnen te tekenen. En dat je dan daar uh, de wetmatigheid in terugvindt, uh, vonden wij heel mooi om, uh, om, om te voelen en te zien. En dat helpt ons natuurlijk om uh, beslissingen te nemen ook in een ontwerp. Dat wij dat letterlijk gebruiken hoor. Ik heb een vraag eigenlijk voor uh, Benjamin en Ashley. Een punt waarin dat ik eigenlijk um, waarom ik uh, niet veel te zeggen had, want ik ben geen ik die het maar een beetje ongemakkelijk, was dat over structuur en bekleding. Um, hier zijn twee stepjes. <laughs> de architecten, dus ik zou wel, wel. Uh, iets daarover meer willen weten. Als jullie het werk van de ingels lezen. Is um, dus dat uh, te veel bij hen? ook zo in verband met wat je net gezegd hebt, van al die kennis die men moet opbouwen, ik ben daar helemaal mee eens. Maar het is eigenlijk zo'n uh, leren tekenen en zo koperen. Dus ik, als ik leer tekenen, dan moesten ik een renaissance-tekna's koperen, letterlijk kopiëren koperen om het na te gaan. Zo. Dus dat brengt een architectuur veel mee. En die kennis ook, anderzijds, in de tekst van William, en ook in de werken zit daar een soort... Um, hij noemt dat accident, ik ga daar nu bewust Ongevallen noemen en dan toeval, want of ongevallen toeval, ik dacht zo'n Duits is zo, het zijn twee woorden, het kan een ongeval zijn of een toeval zijn. In hoeverre um, ook in, in de uitvoering, in bekleden, ontspreden, uh, geeft dat ook ruimte voor, voor, voor ongevallen of accidenten, want jullie spreken soms ook daarover. Uiteindelijk zullen er botsingen gebeuren die, die wel gezocht zijn of die dan komen. Waar vind je eigenlijk Vrijheid, met al die kennis, om nog deze botsingen te, tot sprake te komen. Wat bedoel je aan Met de botsingen? Ik bedoel, daar is een tekst van de... Um, in, ik weet daar, um, ah, ja, ja, ja. daar staat eigenlijk ook zo'n uh, soort van... Uh, ja, ja, ja. ja. Dus, ik kan het wel wat citeren, misschien is dat wat beter. Nee, ja, ja. ja um, accidenten vind je in alle projecten van Ingles of Architecture. In het huis de, de staat loopt een nieuwe trap achter een raangroche. Ja, en, ja dat is, en die dingen komen voorstoken. want dat zie je ook. Hè, onder ook gewoon een beeld van New York, van die kleur, hè, van True En ik denk dat, uh, dat het zijden ook is. Ik denk dat wij op zoek zijn hè, met de hertekenen van uh, architectuur, hè, met dan de grote architecten, maar dat het ook gewoon een kijken en een zien is. Naar uh, de gebouwde werkelijkheid. En dat hoeft daarvoor niet architectuur te zijn, maar uh, die dingen inspireren ons ook. En bijvoorbeeld, ik woon heel dicht, uh, woon heel dicht op uh, Mechelsplein. En het Elzeveld veld is daar, die gevel, daar zie je duidelijk uh, een, soort van, uh, een duidelijke symmetrie: poort in het midden, alles erop en eraan, uh, volgens een symmetrie. En dan zie je dat het programma daarachter schuilt niet past met de gevel, zoals de Palazzo van Alberti. En dan zie je die accidenten komen. En, ja, dat vinden wij heel boeiend en heel mooi dat er achter een gevel nog een wereld zit die een soort van uh, elementen toont, maar niet echt heel direct toont. En dat is een andere attitude dan, uh, en dan ga ik terug als leraar, dat, er heel veel, uh, dat ik heel veel hoor. Dat het interieur altijd ontworpen moet worden en dat het exterieur een soort van uh, reflectie is van het interieur. En terwijl wij met uh, Palazzo van Alberti dat, dat eigenlijk tegenovergestelde bewijst, maar dat het ook wel een onwaarschijnlijke schoonheid heeft. En vandaar hebben we ook dat tafeltje en die stoel erbij me getekend. Eigenlijk, als je op je tafel zit, kan je zelfs niet naar buiten zien. En dat vinden wij heel fijn om te tekenen uh, en dat gewoon vast te stellen ook, als een soort van, ja, je stelt dat dan vast. <laughs> ja. Nee, maar in het huis staat dan ook ondertussen. Die koper de deuren. ik, ik was daar eigenlijk ik, ik doorgeleid door het huis en um, ontspreden gekregen. Die, die deuren zijn ook natuurlijk ondertussen, dus die zijn in gebruik. Mm -hmm. En die hebben een leven die hebben een patina en dat is ook het mooie eraan. Dus het is niet zo enkel die, die esthetiek van de roze panelen, dat is daar wel. Misschien waren ze dan blauw, misschien was het dan nog blauw, ik weet het niet. Maar de, het huis leeft ook op een manier, en dat is voor mij een soort van. Um, ensemble, dat is bijna zo'n set, maar ook ineens een trap ziet die enkel um, heel doorgetekend kon gebouwd worden. Dus dat is de trap die naar buiten komt en ja, waar ja, je in de in die ze maakt, die kan je enkel eigenlijk door tekenen bepalen, ja. denk ik. En door een kennis van het huis. Ja. En wat alles daar, wat bekreed is door jullie, en ook tegelijkertijd ontgleed, dat krijgt dan een leven, Dat is niet heilig daar, dus ja. de, ik denk dat jullie ook het idee hebben omdat ze hij recht hebben. Het is. Ik Ik kan het niet voor de Ik heb het niet de Ik ik bedoel, de, de vraag was eerder een punt dat dat u zelf aan de hand heeft in de tekst over het relatie dus een bekleding en, en, en structuur. het is typisch eh van eerder, ja. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk een enorm beladen thema in de in de hele of in de architectuur van de laatste natuurlijk. Hm. Mm. En um, een, een soort dogmatische. Uh, voor een reflex die veel ontwerpers hebben, is nog altijd om een soort uh, geslagen synthese te maken van hun project waarbij dat, uh, de buitenkant van een gebouw uh, <coughs> ja, een soort veruitwendiging is van dat binnenin uh, in dat gebouw zit dus op heel naïeve manieren, soms op meer uh, geraffineerde manieren. Um, en een van de dingen die het werk van Eagles of Architecture typeert is, is dat zij dat net uh, niet doen. Dus dat is, uh, uh, wat erachter de gevel zit eigenlijk een heel andere logica laten volgen dan, uh, uh, uh, dan de compositie of de constructie van die gevels zelf. En dat de kruk is. En dus een ander element waarom we aanzetten om dat stuk over bekleden te schrijven, is dat die wel dan omdat ze soort. Je kan het ook zien op de tentoonstellingen die reeks studietjes hebben gemaakt van soort kledingstypologieën misschien, typische wanbekleding, eh, terwijl wanbekleding een, een thema is of, of meer afwezig is in de heren daar, ja. Ja. ja, maar die dingen die komen dan, als je, als, we hebben ook alle kolommen van Mies hè, hertekend, uh, en dan zie je dat uh, in Vilaantoegend had dat, dat er uh, bepaalde kolommen uh, wit zijn geschilderd in de kelder, nee, ze zijn geresd in de kelder, ene is wit in de keuken. Uh, en dan begint hij zijn kolommen te bekleden. En hij, hij, hij, hij bekleedt kolommen en hij denkt ook na over de soort van, uh, uh, vorm van de kolommen. Mm. Ik denk dat door die dingen te tekenen, de architecten ook. Uh, ja, één, dat wij ook beginnen na te denken over wat is dat nu gekleden? Uh, wat is een kolom in architectuur? En wat is een wand in architectuur? En ik denk dat, ja, dat structuur dan bijvoorbeeld, dat dat toch wel een van de punten is die wij als architecten moeten aangrijpen om ruimte mee te maken. En niet zomaar uh, gratuur aan een studieberoom te geven, maar dat wij gewoon een attitude moeten hebben wie draagt en wie wordt er gedragen formele voor zijn in de publiek dat is bedoeld dat is interessant well, dat meer een expert nee maar ja het brengt natuurlijk een groot probleem voor in hoe uh, dat je een gebouw kunt kunt lezen van de dat is wat is origineel bij dit aanpak wat voor wat ik heb gezien in in toch um, is dat um, sommige opdrachthebbers hebben nog steeds de, deze fantasme van, of deze wens van een, een gebouw, zeker een huis, te lezen als één, komen in het geheel. De façade verraadt al, toont al wat het interieur is. Hè? En, uh, een, een, een precies waarschijnlijk de accident dat hoor ik nog wel. En de verrassing bij jullie is precies in dat, in dat soort van discontinuïteit dus, um, tussen de twee. Dat, dat, dat kunnen we ja, heel duidelijk zien in de modellen en uh, waarschijnlijk in de tentoonstelling. <laughs> okay. ja. dus, Dan ja. moeten ja. we misschien <laughs> naar kijken, of mis andere vragen, laten we eens naar gaan kijken. Dank <laughs> ja. u, <you>, Bart. <laughs> ja. Dat was de uh, volgende. Ja.